En uh, ja, degene die mij uh, als eerste belt, die, uh, uh, die krijgt uh, tijdens de vismaaltijd een fles wijn aangeboden. En natuurlijk zijn er wat uh, mensen uitgesloten. Uh, mensen zeggen, van de radio, wie... uh, die, uh, die zijn echt uitgesloten. Ook uh, collega's uh, zoals Jury uh, Zonneveld, die uh, hoeft mij niet te bellen voor een flesje wijn, want dat, uh, dat krijgt hij niet. <laughs> dus uh, stop maar met bellen Jury, want uh, ik druk je toch gewoon weer elke keer weg. Nou, je niet. Uh, je niet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 Als men het mag gebruiken. Ja, dat mag zeker. Dat, uh, dat is uh, FAM Hilbers, dus F-A-M-Hilbers. Familie Hilbers. En dan uh, apenstaartje, T-mobile thuis.nl. En mobile eindigt dan uh, met een E, Ben. T-mobile, Mo ja. Mobiele, thuis. .nl.nl. .NL. nou we gaan zo okay. niet En dat geraakt. is, uh, dat is het, uh, het juiste e-mailadres, dus ik uh, Daar kunnen mensen ook reserveren uh, uh, voor de ja, maaltijd? Ja, ja. vanaf vier personen. Oké. Okay. Dan kijk, ja. Uh, ja, wie er komt, die komt er. En iedereen gaat zitten waar hij wil. Mm -hmm. Behalve uh, als je met een, meer personen mm. komt, dan is het wel zo handig om een tafeltje te reserveren. Wordt want dan weet je zeker dat je bij elkaar zit. En dat zit. wordt veel gedaan, wel? Dat wordt zeker veel gedaan, want ik weet uit mijn hoofd dat ik er vorig jaar iets van 140 plekken al had gereserveerd. Oké. Okay.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 Uh, krijg ik die binnen. Die ga ik dan verspreiden naar uh, de vaste verkoopadressen. En het is uh, uiteraard uh, Bruna. Want daar worden ja. gewoon de meeste kaarten verkocht. Ja. Ja. Dan is het bij de VVV. Het wapenverzandvoort. Het, het museum. En, Kortom. Uh, en de prijs? Uh, de prijs is net uh, als vorig jaar. Te? 14 euro.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 Ja, nee, uh, ik heb dat met uh, de vijfde keer heb ik dat gedaan. Ja, dat kan en dat was een uh, jubileum ja. en uh, dat is het dit jaar nog niet. Volgend jaar weer, okay. dan, uh, dan zitten we op de tiende, tiende editie en dan zitten we alweer het toetje bij hoor. Oké, okay. ja. nou, Leuk. Uh, Leuk. samengevat is het de 2e uh, juni, achtste. Kaartjes bij de bekende verkoopadressen ja. en bij Erwin Hilbers thuis. We ja. uh, reserveren via telefoonnummer wat in de krant stond. Ja.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 Dat, dat horen uh, we wel. Dat, uh, dat we kan. wel. Ja. we gaan, uh, we gaan ja. snel verder want we ja. kunnen nog een klein stukje. Ja, ontzettend ja. bedankt voor je gedaan. Dankjewel. Ja. Spreken we elkaar. Jazeker. Ja, nog een keer. Dank.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 geboren op Zandvoort zelfs, dus uh, is het op Zandvoort of in nee, Zandvoort? Op Zandvoort, op Zandvoort. <laughs> op Zandvoort, hè? Dus uh, <laughs> <laughs> laten we dat alsjeblieft houden. Hè? Laten we alsjeblieft, in Zandvoort. Ja, in Zandvoort. Jad, jad, ja, toch meneer Drommel? Op meneer Drommel dit rommel, mond vol. <laughs> <Op> Zandvoort. Vierendatje. <laughs> okay, <laughs> ja. Oké. <okay>, dat nou, <laughs> is in ieder geval. Ja. Oké. Okay. Zo oud? 195 wordt zelfs gezegd. Oh, oh oké. Okay. Nou, we gaan door Nee. Naar, <laughs> naar ja, mijn, mijn roots liggen mede bij de woningbouwvereniging ja. hier in ja, ja. EMM. Eh, daar ben ik eh, 9 jaar werkzaam geweest. Eh, hm. 4 jaar als hoofdtechnische dienst en eh, 5 jaar als directeur. Ja. En toen eh, heb ik dit mooie dorp eh, al werkzaam verlaten voor eh, het mooie Amsterdam. En daar zit ik nu nog. nog. Qua werk? Nog qua steeds, recht. qua werk, ja. Hm. Ja, ja.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 All right.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 altijd prachtige woorden als je dat uh, uh, vertelt maar uh, nu moet je het ook waarmaken moet het ook doen en dan moet je het ook gaan, gaan doen hebben jullie daar al een idee over hoe je dat gaat doen? Nou ja, dat is eh, zicht, zicht, zichtbaar zijn in het dorp. En, en met name ook proberen om eh, daar waar, eh, ja, Hans noemde net al eventjes het verhaal over Nieuw-Noord. Eh, ja, eh, je kan alleen maar eh, aanwezig zijn en eh, met elkaar eh, bewoners, eh, ondernemers daarover in gesprek gaan. Om te weten wat er leeft en wat er speelt. Als je dat weer van achter je bureau gaat bepalen wat je daar eh, mooi kan doen. <coughs> ja, dan weet je zeker dat je eh, op een gegeven moment terug. Wordt, want uh, je hoort nooit uh, wat, uh, wat ja, mensen ervan van vinden. vinden en zo. Ja. Ja, dat, is ook dus, zo. Ja. dat wil je natuurlijk ja. wel weten. Ja. Waarom heb je gekozen voor de OPZ?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 Ik weet het niet. Uh, volgens, volgens mij hebben jullie straks, uh, Joop en Joop ja. gaan jullie uh, voortreffelijk bijpraten bij wat wij de afgelopen twee, drie weken met elkaar hebben gedaan. We zijn met elka ik zei op een gegeven moment van, het lijkt wel of ik met je samen woon Joop, maar uh, ja. dat is ja, nog dat net wel niet wel gebeurd. Waar. Dat is nog net niet gebeurd, maar uh, wij hebben fantastisch opgetrokken. En, en nou, volgens mij gaan Joop jullie straks uh, alles vertellen wat wij de afgelopen Is er een goede trainen. sfeer nu bij, bij OPZ? Met alle, okay, yeah, alle yeah, raadsleden yeah, yeah. ja? Er is gewoon een goede sfeer.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 En um, daar is een, in principe een, een voorlopig college van gevormd met een portefeuilleverdeling. En um, zoals ik uh, ook gemeld heb in de vergadering, uh, we hebben van tevoren afgesproken dat er een uitgebreide integriteitstoets wordt toegepast op de wethouders. Nou, daar is men nu mee bezig. En zodra die uitkomst bekend is, dan kunnen we ook de namen van die wethouders Wie bekendmaken. Wie dat doen, die integriteitstoets? Uh... Dat is een uh, bureau-nikker van naam. Uh, en dat is een bureau wat gespecialiseerd is op dit soort zaken. Heb ik begrepen. Maar dat is uh, in feite door de gemeente is dat georganiseerd. Dus Je weet daar dat Zand... heb ik geen invloed op. Je weet dat Zandvoort een dorp is.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 Nee. Ja, ambtelijke ondersteuning vindt natuurlijk heel veel plaats in Haarlem. Ja. En uh, merk je daar nu al wat van als je nu bezig bent met politiek? Nou, we hebben zeg maar uh, Wouter Spichten die is zeg maar heel nadrukkelijk ook bij het uh, bij, de, uh, zeg maar, bij het uh, betrokken geweest. Um, verder merken we daar nog niet zo gek veel van natuurlijk Want het is een zandvoors aangelegenheid En wij bepalen zelf van wat we hier in, in, in dit huis willen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 Nou, dan weet ik niet of ze dat willen. Geloof ik nou, niet dat, dat ze dat, dat willen. Uh, dat riepen ze wel. Ja. <laughs> maar goed, iedereen wil nu die zelfstandigheid behouden. Uh, hoe ga je dat garanderen? Want je kunt de groepen, wij blijven besluiten nemen, maar die ambtenaren zitten nog steeds in Haarlem. Uh, in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 nog eens even bij de les brengen en zeggen van eh, zo zouden jullie het ook moeten doen. Een beetje op de Zandvoortse lijn. Ik denk dat dat moeilijk gaat worden. Maar... Nou, dat gaat helemaal niet moeilijk worden. Dat gaan we gewoon doen. Uh, in ja. Zandvoort tikt hij op de raam van de wethouder. En dan zei hij, kom binnen. Ja. Ja. En dan kon iedereen ongeveer uh, vertellen wat hij uh, wat te Maar tegelijk. dat blijft natuurlijk zo. Hè, want de wethouders blijven gewoon in Zandvoort zitten. Is het eh, dus we, dus we, zitten nu stoppen, alleen, we zitten nu alleen op een etage hoger. Dus zeg maar wat, wat de makkelijker op het raam tikken. Dat gaat wat moeilijker. Daar zie je dus een op van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 Um, die wethouders die, uh, die worden dus nu uh, onderzocht uh, de...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 over van of je in het verleden betrokken bent bij ja. zeg maar, niet-oorbare zaken. Laat ik het maar zo verschrikken noemen. Andere, je, dat heb je bij een aantal andere zaken, heb je, ook. Heb je, heb je ja. dat ook. Maar dit is dan uh, meer toegesplitst op ook zeg maar, een politieke ben, functie. Okay. Ik heb hem ja. zeg maar, als, uh, als ja. vrijwilliger bij Pluspunt. En ook zeker ja. omdat ik ja. betrokken was bij mensen van, uh, waar ik belastingadvies geef. Ja. heb ik hem ook in de tijd uh, ja. aangevraagd. Ja. Ja. En ik vind dat op zichzelf ook terecht. We moeten daar ook weer niet over overtrokken op reageren. Want ik bedoel maar van, het is ook maar een momentopname. Hebben bijvoorbeeld hebben wij een, een, een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 En ja. dan gaan we bij de volgende uitzendingen met alle wethouders... Uh, ja, dan handen. gaan we iedereen uh, uitnodigen. Hè? Nou, lijkt me een goede zaak. Okay. Ja, absoluut. Ja. Ja. Joop, bedankt. wel, okay. Joop. Graag gedaan. Ik zit nog niet of hij, nee, bedoel, hij ratelt al weer los. Nee, wilde. ik bedoel jazz in zand. Oh, daar, ik, over. daar bedoel ik. Zo, zullen we maar gewoon uh, bij het onderwerp uh, beginnen voordat jullie uitgediscussieerd zijn over uh, vier weken. Hans Rijmers, goedemorgen. Goedemorgen Hans. Goedemorgen. goedemorgen. goedemorgen. Mag, ik, mag ik voor nee. ik jullie beginnen eerst even wat zeggen? <laughs> ja. ja. Ik, ik wil wel zo feit van buiten gewoon complimenteren. Kijk. Dat fantastische muziekkeuze. Dat al Kijk. Kijk. Kijk. Top. Helemaal Goed. Leuk. Ja. Ja, bedoel je dan nou. zijn eigen nummers of de uitgekozen jazznummers? Nee, nee. nee, de jazznummers. nee, nee ja, jazznummers. Ja, nee, want daar kom ik voor. <laughs> Anders mag je niet komen hier komen. Nee nee nee, nee, nee, nee. Ik hoor net de G zeggen: uh, de laatste keer. Ja, dat is, is het seizoen. Afgelopen? Als we het ja. over jazz hebben. Ja. Nou, je kan over alles komen praten. Oh, dat mag mij. Ja. Nee, nee, roep maar. <laughs> Maar het ja. seizoen uh, Justin ja. de Croft uh, de, ja. loopt, loopt ten einde. Dus, uh, uh, is dat speciaal? De, de, het einde?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 Eén keer in de maand. Ja, zoiets, daar zijn ze er maar... oh, voor ja. geweest. Maar dan, vanaf vier uur middags. Oh. Maar okay. dan niet echt jazz. Maar... <kuggen> Kijk, daar gaan we alweer. Nou ja, ja. ja je kan met ons over jazz praten. En dan is het maar... van uh, hele zware jazz tot uh, lichte jazz. Ja, lichte ja, jazz. Tuurlijk. Lichte maar het jazz, moet wel jazz blijven. Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja, natuurlijk. Ja. Ja, zeker. Ja, daar gaat dat het is om. Okay. Uh, José Koning als afsluiter. Ja, ja. natuurlijk nou ja, uh, een Latijns-Amerikaanse grootheid. Hè. We mm. kennen natuurlijk allemaal van uh, Batida. Hè. dus de, de, Eigenlijk de eerste specifieke Latijns-Amerikaanse band. Dus ik heb vanmorgen nog even nagekeken wie er allemaal in Batida speelde. Echt, dat waren, dat waren grootheden. Niet Neuer, Rob Franke, Marcel en uh, Eddie Connard. Het is onvoorstelbaar. Het ja. is echt uh, ja, is dat, ongelooflijk is dat goed. Waarom is onvoorstelbaar? Ze willen dat toch?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 Hogeschool Latijns-Amerikaanse ja. tot zich genomen. <laughs> ja. Maar, uh, uh, vergis je niet, hè? Uh, pianist uh, Hans Vromans, uh, die, die uh, nou toch wel regelmatig begeleidt. Een van de vaste pianisten van het uh, Metropoolorkest. Ja. Uh, docent conservatorium, uh, New York gestudeerd. De platen geproduceerd van Laura Fici in uh, Ronnie Scotts in Londen. Dus Mooi. je praat wel weer over uh, Over enige grootheden die we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 Om daar omheen staat in, in de zaal. Ja. Ja, uh, ja. ja die we vanochtend hadden. Meneer ja, ja Miller, die gaat ja, dat ook doen. Nee, nee ik, heb het, ik heb het gehoord nee, vanmorgen. Ja, ja. ja, ja. ja ik ja, heb het gehoord. Op ja, maar dat, is, dat, werkt, ook, dat werkt, werkt ook het goed, beste. Ja. Je, moet, je moet zorgen. Nee, joh, dat is verschrikkelijk. Ja, je elkaar, ja maar je, je, moet, je moet zorgen dat je fysiek uh, muzikanten en publiek. op hetzelfde niveau. dan spreekt het veel meer aan. Het is voor de muzikanten leuker. Die kijken niet in zo'n zwart gat. En op een podium zitten met alle zaallampen aan.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 He, dan, dan, dan, en, nee, natuurlijk, dan, daar dan. zijn dan wel openlijk. En daar zijn daar, zijn daar wel uh, wat goedkoper, ja, noem maar op eigenlijk. allemaal. Maar het is, natuurlijk is dat overwege waard. Maar dan zou je dat als een. Uh... Er wordt even wat, uh, wat opgeschreven. Voor, dus ja, ja als Big Band uithoren. Maar dat is een fietsen Tom. Of komen die dan hier naartoe? Ah, die komen hier naartoe. Tom Hendricks, okay. die staat hier die, te ja, supporter. Okay. Jij ja, ja, ook ja, een ja, groot ja, fan. Die man. staat te supporteren. Die staat die ja. grote te man. Die ja. zit hier op zijn knieën. En die wil een Big Band Horen Ja, nee.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 Maar we proberen het wel weer het 17e jaar, of het 17e seizoen moet ik eigenlijk ja. zeggen, Lang, hè? wel weer Lang, vol ja. te maken. Ja. Ja. En wanneer begint het seizoen Hans? Zeg je? Wanneer begint het volgende seizoen? Uh, september? september? September, ja. ja. Tweede, in principe tweede zondag uh, van Als september. september. Ja. Okay. Ja. Ja. Dan uh, verwachten we jou... Uh,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 Oké, okay, nou dan uh, Tom uh, <laughs> Volgens mij hebben wij iets te organiseren Hier in het dorp <laughs> <Volgens mij ook. laughs> Een heel mooi buitenconcert van een big band Dat zou wel een, yeah, dat zou heel mooi leuk zijn ja. ja. ja. Hans, bedankt, veel ja. plezier morgen in de zaal Oh ja, uh, half drie beginnen we met concert Dus die zaal is uh, eerder open uh, Theo heeft uh, morgenmiddag uh, Iedereen die mee wil eten, asperges En de, Voor degene die dat niet wil hebben Heeft hij uh, een biefstukje Maar dan even snel bellen uh, straks Anders, uh, Lekker is op. Dus als je wil ja, eten, dan ja. bel je naar de krocht. Ja. En anders kom ja. ik gewoon morgenmiddag gezellig naar uh, de Jazz. Ik zou niet anders willen. Hans, ontzettend bedankt. Okay, en we gaan en uh, jullie weer bedankt Tussendoor voor de aandacht, uh, spreken, denk ik. het uh, voor het afgelopen uh, Natuurlijk, seizoen. Natuurlijk, Geen dank. Ja. Okay. Wij gaan uh, stilaan door naar uh, de agenda. Hebben we nog wat waar ween? wij eerst ja. even moeten vermelden dat de Euro Rally finish oh, ja, niet morgen, echt, uh, maar ja. vanmiddag is. En de eerste auto's worden zo rond uh, drie uur verwacht. En om vijf uur vanmiddag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 Gaat dat zien? Gaat dat nou, zien. Uh, vandaag en morgen is er ook nog een race op het Squie, historische Zandvoort Trophy. Dat is anders dan de historische? Ja, dat is heel, dat anders. Is heel mensen anders. Mensen wel van dezelfde club. Oké, okay, oké. Okay, de historische okay. ja. Automobiel ja. Racing Club. Ja, en dan nou morgen wat we net gehoord hebben: Jess in Zandvoort met José Kool in het laatste uh, concert van dit seizoen van uh, Jess in Zandvoort in de krocht. Aanvang 14.30 uur 30 en de entree is 15 euro. Volgende week, 17 mei, Strandjutters schoonmaakactie. Ja. Als je mee wilt doen, kijk op www.juttersgeluk.nl. Ja, dat is best wel leuk. Uh, om 18 mei start weer de Ibiza-markt. Om tour op het Badhuisplein. Van 2 tot 8. Nou ja, en dan die komen dus... dan elke week. Komen die dan nou, niet rest... elke week. Er is een programma en dat kan je daar ophalen. Want ja? ze zijn uh, volgende week nog in Zandvoort. Dan gaan ze naar allerlei andere plaatsen. Dan komen ze in juni een keer terug. In juli drie keer terug. En in augustus. Oh, het is terug. niet helemaal elk... Maar ze hebben okay. daar een programma okay. liggen. Uh, er staat een blauw autootje. En uh, daar kan je alle informatie ja. Uh, ja. halen. Ja. Nou ja, dan is het volgende week natuurlijk ook... Uh, Drukke week. Drukke weekend. Drukke weekend. De Jumbo daar. Nou, dat is uh, zondag dat en van maandag. Alles, hè? Ja. En er gaat weer van alles gebeuren. Ja.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 En je kunt natuurlijk ook vrijdags gaan gymnastieken. Ja. Van kwart wordt, uh, over negen tot, tot kwart over gemaakt. tien. Er wordt flink gebruik van gemaakt. Ja. Uh, in het gebouw van Pluspunt. Uh, wij gaan er van tussen. Jacques, ja. je bent toch gecomplimenteerd door je muziekkeuze ja. door Hans? Wij vonden het ook mooi. Uh, de, de Speciaal dus nummer van Goedemorgen Zandvoort. Hè? Ja, Wat hij heeft gecompliëerd. de techniek werd ja. door hem gedaan. De regie en de muziekkeuze. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En jij hebt weer, uh, Gertie, de eindredactie ja. gedaan. Koffie, Gert van Kuik. En de presentatie was in handen van Gerrie Rutte. Ja, en jij ja, Ben Zonneveld, dankjewel. En dankjewel. Hotel Hoogland, bedankt voor de gastvrijheid. Koffie, thee en water. Pertig weekend en tot volgende week. A new kind of rhythm Spread around Sort of set you sizzling Now I'm all through With symphony Oh, rock it for me Every night You'll see all the nifties, Plenty tight Swinging down the fifties Now they're all through With symphony oh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 oh rocket oh, pop oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Now I'm all through with this stuff they call symphony Come on boys and sort a rocket for me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 It ain't no shame to keep your body swaying They beat it out in the monarchy